Tussen Utrecht en Amsterdam rijden beperkt weer treinen na een brand in een intercity. Daardoor heeft het verkeer op het traject vanmiddag een aantal uren stilgelegen. Wanneer alles weer volgens het spoorboekje rijdt, kan NS nog niet zeggen. De brand brak vanmiddag uit door onbekende oorzaak. Drie jongens zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de brand. Omdat er een knal is gehoord, onderzoekt de politie of er in de trein vuurwerk is afgestoken. Niemand in de trein raakte gewond en de reizigers zijn met bussen naar Schiphol en Amsterdam Centraal gebracht. Na het ongeval in Raart liggen er nog tien slachtoffers in het ziekenhuis. Hoe deze slachtoffers aan toe zijn is niet bekendgemaakt. Een automobiliste raakte tijdens de jaarwisseling een groep mensen die bij een vreugdevuur stonden. Zestien mensen raakten gewond. Een man is later aan zijn verwondingen bezweken. Vanavond is er in het dorpshuis een bijeenkomst voor inwoners en hulpverleners. Voor de rechtbank in Den Haag zijn vier supersnelrechtszaken behandeld wegens misdragingen tijdens de jaarwisseling. Daarbij zijn veel lagere straffen opgelegd dan het openbaar ministerie had geëist. Een man die een agent had belaagd kreeg bijvoorbeeld niet acht weken cel, maar een werkstraf van 40 uur. De rechter nam wel de eis van het OM voor een vergoeding aan de agent van 200 euro over. Het OM beraadt zich nog of het in beroep gaat. En Nederlanders maken steeds meer gebruik van de OV-chipkaart. In 2012 zijn bijna 1,8 miljard transacties verwerkt. En dat is een stijging van bijna 37 procent vergeleken met 2011. Dat meldt het bedrijf achter de OV-chipkaart. Wekelijks worden gemiddeld 2,8 miljoen kaarten gebruikt. Het weer. Vanavond in het westen regen. Vannacht weer wat droger. Morgen bewolkt. En zo nu en dan regen. En het wordt een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie, geen files, wel berichten van de spoorwegen. Want tussen Den Bosch en Bokstol rijden geen treinen na een aanrijding. En tussen Nijmegen en Kuik rijden ook geen treinen na een aanrijding. Daar rijden wel bussen, maar in beide gevallen is de vertraging meer dan een uur.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 Twee dingen, zei je op de altijd? Uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two paint. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Ja, begin van het nieuwe jaar vinden wij een mooi symbolisch moment... om deze hele week in twee dingen mensen te spreken... die een nieuwe weg zijn ingeslagen. Uh, en vandaag is dat iemand die zijn Gooise villa... inruilde voor een boerderijtje op het platteland... Uh, hij is mede oprichter van de Triodos Bank... en voormalig directeur maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de Rabobank. En het is Bart-Jan Krauwel. Goedenavond. Goedenavond. Wordt u tegenwoordig iedere morgen wakker met dit geluid? Dat klopt wel zo ongeveer. <laughs> ja? Het aantal kippen wat ik heb is minder dan wat ik hier nu hoor. Het zijn er nu nog maar drie met één haan. Dat ja. worden er hopelijk gauw meer. Maar het, het geluid komt wel overeen, ja. En hoe, hoe, hoe vroeg kraait hij? Oh, geen idee, want meestal uh, denk ik dat hij eerder kraait dan ik wakker ben. Ja, hij maakt u niet wakker. Maar, nee, nee, nee, hij maakt me niet wakker. En de kipperen zit zo ver van de slaapkamer vandaan... dat ik denk ik uh, hem niet eens goed zou kunnen horen. Dan moet ik wel voor naar buiten. Maar zodra ik buiten kom, dan hoor ik uh, de haan regelmatig kraaien. Want hoe is het daar buiten? Wat ervaart u daar wat u in het gooi niet ervoer? Ik ervaar daar heel veel verschillende dingen. Meer ruimte. Uh, hoe mooi het ook was uh, om te wonen waar we woonden in Hilversum... is het toch zo dat daar veel meer ruimte is. We kijken uit op een weiland en waar ik in Hilversum woonde... keek ik uit alleen maar op de bomen van het korverenbos. Mm -hmm. Dus dat is een veel ruimtelijker effect dat je zo eerst over weilanden kijkt... over maisvelden die daarachter liggen, nu dan natuurlijk kaal zijn... en dan komt de bos, dus dat is een groot verschil. Ja, en een heel ander groot verschil is toch uh, de mens. Ik moet zeggen dat de aard van de mensen daar toch heel wat anders is dan hier in Hilversum. En... Gelderland is het, hè, waar u bent. Zit. Ja, dus is, uh, het heet, als ik zeg Achterhoek, dan word ik ook vaak gecorrigeerd... door de Achterhoeken zeggen, nee, nee, nee, dit is mondvol Dus uh, de Limers wordt het ook wel genoemd. En zelfs als ik zeg dat het Dam is, dan word je gecorrigeerd... want dan wonen we nu in Geffelkamp. Dat is dan weer een wijk met al zijn eigen culturen van Didam. Dus het is even wennen. Uh, mensen wonen dan als buren absoluut een stuk verder weg... dan je hier buren had... In het gooi. Maar de band is denk ik toch wel iets uh, persoonlijker. Want we hebben ook al onze inwijdingsavond gehad als oh. Norber. Oh, en hoe ziet dat eruit? En dat is fantastisch. Dan wordt er eerst overlegd met mijn vrouw... van uh, wie we wel of niet zouden moeten uitnodigen. En uh, hoe groot maak je dus de kring om je huis om te kijken. Wie nodig je uit? En dan wordt ze nog eens gebeld om te vragen achteraf... wie heb je nou precies wel en niet uitgenodigd? Want dan weten we tenminste ook wie we moeten betrekken bij het cadeau. Nou, en dan, maar ja, uh, hoe weet je nou wie je uit moet nodigen als je nog niemand kent? Nee, eigenlijk? Nou de, de, dus dan ga je inderdaad uh, je licht opsteken. Dat deed mijn vrouw om te beginnen bij de directe overbuurvrouw. Want dan ga je toch even bekendmaken dat je daar nu woont. En we hebben nog steeds ook een heel intensief contact... met de vorige bewoners-eigenaren van dat huis. En die ga je ook raadplegen van wat is hier de gewoonte? Ja. en wat zeggen ze dan? Nou, dan krijg je hele uh, uh, ontzettend goede tips, want uh, bijvoorbeeld... Wist ik ook niet, maar in zo'n plaats als die dam heb je zeven verschillende schutterijverenigingen. En die hebben allemaal zo'n eigen cultuur. En die bouwen bijvoorbeeld elk jaar in juli bij elkaar zo'n 43 bogen. Van, dat zijn dus grote versierde bogen die worden op hoeken van straten gezet. En dat doe je dus met groepen van mensen. Nou, dan heb je dus bogenclub. Dat is dan weer de inner circle, zou ik bijna zeggen. En dan heb je nog weer een grotere gedeelte van een wijk... waar mensen ook wel weer andere dingen doen. Nou, en dan moet je dus gaan navragen van... wie moet je dan, als je het hebt, echt hebt, over je directe buren... Wie moet je dan uitnodigen? Dus dat, dat ga je wel onderzoeken... om daar geen fout in te maken. Ja, ik snap het. En, en als de avond daar is, dan staan ze allemaal tegelijk voor de deur... Ja, het is niet... natuurlijk de informatie van anderen dan. Dus uiteindelijk gaat u natuurlijk uw eigen vrienden ja. maken. En denkt u ja. later, goh, die was op mijn uh, inwijdingsfeestje. Maar eigenlijk, ik heb er helemaal niks mee. Kan ook, hè? Dat is nu ook even lastig bijvoorbeeld. dat Ik zwaai dus maar tegen iedereen die voorbij komt op straat. Want ik, ken, ik herken ze allemaal niet meer. Die er die avond waren. Nee, precies. Dat moet nog even wennen. Ik ja. heb de directe buren, die hebben nu al een paar keer ontmoet. Dat is makkelijk te onthouden. Ja. Maar iets verder weg, dat wordt lastiger. Nou bent u ook opgegroeid op het platteland, hè? Klopt. Um, uw va vader was een, een fruitteler, hè? Ja, fruitteler ja. in de bezigheid. Is het terug to the, to the root, back to the roots? Ja, ik denk het wel. Ik heb uh, heel lang al de wens gehad in mijn nog actieve uh, leven met een baas. Noem ik het vaak wel, want ik, ik heb nu ook nog allerlei drukke bezigheden. Maar in de tijd dat ik nog een baas had en dacht, wat ga ik nou mijn pensioen doen? Heb ik al heel lang de wens gehad om te eindigen zo ongeveer van hoe ik begonnen ben. Als kind opgegroeid tussen dieren, uh, onder de hoogst aan fruitbomen, uh, nooit vriendjes gehad. Want ja, als ik niet op school was, dan zat ik op een trekker. En dat, dat vrije leven in de natuur, met dieren, met de bomen, met de lucht zou ik bijna zeggen. En ja, dat is iets wat mij altijd ontzettend is bijgebleven. Van wat moet het toch heerlijk zijn om op die manier ook nog de laatste fase van je leven af te sluiten. Dat zeg ik dus niet demoedig of zeg maar triest. Maar dat lijkt me heerlijk om op die manier weer met die natuur bezig te zijn omdat dat toch, denk ik, en dat zijn ook ervaringen in mijn beroepsleven... dat die natuur vaak een heel wat beter geneesmiddel is dan een medicijn. Want het brengt rust. Het brengt rust, uh, het leidt mensen af, je moet, ik, ik noem maar wat. Hè. Als je aan het motorzagen bent, wee je gebeente Als je niet voor de volle 100 geconcentreerd bent op dat knetterende machine wat je in je handen hebt. Want oh wee, hè, want er gebeuren nogal wat ongelukken. Oh wee, als je dan even uh, niet geconcentreerd bent en niet oplet, dan heb je ja. soms grote problemen. Maar wat mij bijblijft, wat u net zegt, is geen vriendjes. Ik zat alleen op de trekker. Ja. Ja. Dat, klinkt, dat klinkt ook weer niet... Als heel prettig, maar... Ja, voor mij was het uitermate prettig. Want op zo'n dorp waar je dan uh, grootgebracht wordt en het was in die tijd ook zo... dat dan op de lagere school de bovenmeester... koos elk jaar één of twee leerlingen uit... waarvan hij dacht... nou, er kon wel eens iets zitten dat ze misschien wel naar de HBS konden. En dan werd je dus uh, gespot, zo, hè, om maar eens een modern woord te gebruiken in de klasse. En dan werd je dus de laatste twee jaar van de lagere school... werd je apart gezet kreeg je dus extra bijles van de bovenmeester om klaargestoomd te worden voor het toelatingsexamen voor de HBS. Nou, dat, dat overkwam mij dus ook, dat ik die kans kreeg. Uh, en, maar dan heb je verder ook helemaal geen vriendjes, want in dat dorp op school naar de HBS, nou, ik, ik weet nog in mijn tijd dat ik één, en later konden er uit de andere klasse nog wel een paar bij, maar dan zijn er dus maar een paar kinderen uit zo'n dorp, die uh, samen, elke dag naar Tiel was het dan fietsen naar de HBS. En daar sloten zich wel andere kinderen uit andere dorpen. Het waren van die hele lange te werden dat op de fiets elke dag. Want uit al die andere dorpen, uh, vaste ja. verzamelpunten sloot je aan. Maar dat betekende dat je vriendjes zaten, als je ze zou hebben, altijd ver weg. Maar ik had er totaal geen behoefte aan. U was een Einzelganger? Ik denk het wel, maar Einzelganger wel, zeg maar, met mijn vader en ook de mensen die verder uh, met hem op dat fruitteelbedrijf werkten. Dus ik was heel erg gericht om altijd maar... en ook familieleden die, die uh, dieren hadden, uh, dus varkens, koeien... ik was heel erg gericht en ik had wel neefjes en nichtjes... maar daar had ik ook heel nee, weinig contact mee. Nee, daar had je helemaal geen behoefte aan. Het was Totaal helemaal niet een... Het, was het was geen feit eenzaamheid dat als je uit school komt uh, en nou ja, goed, laten we even huiswerken... dat moest dan natuurlijk af en toe ook wel gebeuren. Maar als je dan meteen kunt zeggen, vooral zomers... ik ga nog even de tuinen om wat heerlijk fruit te snoepen... Want we hadden natuurlijk, los van de appels en de peren en de pruimen... waren er ook altijd bessen, bramen, frambozen, verzinnen. Uh, om dat zo even te kunnen pakken. Ik, bedoel, ik zie er nu aan mijn kleinkinderen. Uh, in Hilversum hadden we een heel klein tuintje bij ons huis hier. Maar als daar de frambozen hingen en, en de kleinkinderen kwamen op bezoek... er is natuurlijk niks leuker dan even door die struiken kruipen als kleinkind en even ja. zo vers van de boom, best of frambozenplukken. Is het zo, want ik hoor u inderdaad met liefde over die natuur praten... over die dieren. Uh, ja. Is het zo dat, want u heeft binnen de Triodosbank ah. en bij de Rabobank... zich echt ingezet voor duurzaamheid. Ja. Is de bron daarvan uit uw jeugd? Uh, absoluut. Er zijn uh, dingen gebeurd in mijn uh, jonge leven... Waar ik toen dat misschien wel vreemd vond. Maar daar niet een verklaring voor had. Zo van, ja, wat gebeurt er nu in relatie tot duurzaamheid? Maar wat om een, een heel voorbeeld? concreet voorbeeld te noemen. Om uh, um, um vogels uh, te bestrijden of te verjagen. Maar meestal moesten ze toch met de dood bekopen. Die, die fruit kwamen pikken. Dan werden er van die grote vergiftigde eieren in die boomgaarden gelegd. En uh, daar kwamen die vogels ook op af. En die, wat er voor spullen ze dat precies weet ik niet. Maar het was in ieder geval gif. Die pikten die eieren kapot en gingen daaruit slurpen. Die vogels gingen dus meteen dood. Maar stomme was dat als er andere dieren, katten, honden in die boomgaard liepen en ook uit die eieren die kapot waren gemaakt gingen slurpen, gingen ze ook dood. Dus voor mij was toen al, als kind, dat ik zei van ja maar. En zeker als je die keer overkomt, en mijn vader was ook een enorme dierenliefhebber, als dan je eigen kat een keer dood gevonden wordt omdat hij ook uit zijn eigen gesleurd heeft, dan ga je toch even nadenken, wat ben ik aan het doen? En als je in, in die, die, uh, die loods stonden dan altijd van die grote gifopslagplekken met enorme doodskoppen erop. Grote uh, hangsloten, kettingen eraan. Want er werd toen ook door mijn vader wat afgespoten... van al die rotzooi die uh, dan op die bomen gespoten werd. Ja, worden. en u dacht al, hmm, kan anders. Als mijn vader dan weer eens een keer, uh, gelukkig weinig... maar als hij dan eens een keer ziek was... of ik zag hem met een grote kap op zijn mond... op die trekker zitten, met die spuit erachter... dan deed ik, dat is toch niet helemaal normaal. Ja. Dus allerlei vragen die ik me toen stelde... En daar wat raar vond en soms ook triest en verdrietig vond. hebben mij natuurlijk wel aan het nadenken gezet. van ja. moet het nou zo? Kan dat niet anders? Ja, en dus uh, voor mensen die net uh, inschakelen. en denken: wie is deze meneer die we horen? Dat is uh, Bartjan jan Krauwel. Die is de gast in Twee Dingen. Want uh, deze week spreken we mensen die hun dromen waarmaken. En deze meneer Kruwel, die is uh, na zijn werkzame leven bij de Triodosbank en de Rabobank. waar die zich dus inzetten voor duurzaamheid, gaan wonen op een, uh, een boerderij. Uh, u was in der tijd de baas van uh, Peter Blom. Ja. Hij is de huidige directeur van, ja. van de Triodos ja. Bank. Um, we hebben hem gebeld ah. en ah. Hij, hij zegt het volgende over. U. Oh, wat leuk. Wat je merkte bij Bartjan, dat is een ongelooflijk harde mens. Dus hij omarmt de klant. Uh, hij vindt de dieren, uh, vooral landbouwprojecten, vond hij prachtig. En uh, ja, daar ging hij helemaal in op. Maar hij was ook zakelijk. Dus hij is. Uh, hij omarmt het, hij vindt het mooi wat er gedaan wordt, maar hij is ook zakelijk. En die combinatie maakt hem echt tot een ideale oprichter, pionier van Triodos Hij heeft er echt een nieuwe trend gezet. En met ongelooflijk veel humor en uh, gesprek en, uh, gaat hij dat aan en hij laat niet los. Hij gaat mensen gewoon vertellen waarom dit zo fantastisch is dat we dit zo en zo moeten gaan doen. En dat heeft hij op allerlei terreinen gedaan. Dat, dat deed hij eh, ook bij Rabobank, waar hij een tijd lang gewerkt heeft. Toch in een hele andere rol dan het opbouwen van Triodos Bank, Maar ook daar heeft hij gewoon als ja, luis in de pels gefungeerd. En de toch wat stoffige Rabo ongelooflijk opgeschud. Als het over duurzaamheidsvragen gaat. Ik denk dat hij zeer zeer dankbaar moeten zijn wat hij daar heeft bereikt. Ja, Peter Blob, hè, de huidige directeur van ja, de Triodosbank. Ja, ja. U ziet er glunderen. Uh, een luis in de pels was u voor de Rabobank, zegt hij. Hoe ja. dan? Noem eens iets concreets. Nou ja, ik ben binnengehaald bij de Rabobank door uh, de toenmalige baas Herman Wijfels. Die uh, zelf al, maar dat wist ik niet. Ik bedoel, ik kende hem, maar dat was kennen meer niet, niet een echte persoonlijk contact mee op dat moment. Die wilde ontzettend graag toch die, die Rabobank als agrarische bank groener maken. En gezien zowel mijn triodosbank verleden als uh, wat nog niet in orde geweest is, maar ik heb ook nog drie jaar voor Green Cross International gewerkt. Het is de internationale milieuorganisatie, ooit opgezet door voormalig Sovjet-baas Gorbachev. Uh, dat vond uh, Wijfels de ideale combinatie van enerzijds dus echt die Triodosbank... en dan nog eens een keer dat internationale ja. milieuwerk van Jan, Probeer nou binnen die Rabobank ook zo'n soort Triodosbank ja, en te hoe was te zetten. u En hoe lastig was u dan? Noem eens een situatie. Dat was heel erg lastig en een heel prachtig voorbeeld. Uh, ik kende dus zelf de cultuur en de structuur van de Rabobank niet. Kom daar groen binnen en uh, wist wat van de wensen van, van Wijfels... hoe hij dat voor zich zat. Dus ik ging onverdroten op allerlei hoge bazen in die bank af... om te gaan vertellen hoe ik zou vinden... dat zij, leest de Rabobank... maar zij is verantwoordelijke managers... dingen anders moeten gaan doen. Een heel prachtig voorbeeld is bijvoorbeeld... de biologische landbouw. Dus toen ik bij de hoofdste baas... helaas leeft hij al lang niet meer... van toen binnen de Rabobank op agrarisch gebied kwam... en uh, ik kon daar een soort kennismakingsgesprek hebben... en, en, en hij uh, zei... nou oké, okay, ik begrijp dat jij nu verantwoordelijk bent... voor duurzaamheid binnen onze bank... en hoe denk je dat dan te doen binnen landbouw? Dus ik ga iets van mijn ideeën over biologische landbouw vertellen. Nou, het gesprek was nog maar heel kort. Of zijn opstelling was van, uh, moet je eens goed luisteren? Uh, als jij nog koffie wil drinken die net ingeschonken was... dan zul je het toch over iets anders moeten hebben... dan over dit gezemel over biologische landbouw. Want als je daarover door wil gaan... dan hoef je de koffie niet meer op te drinken... maar dan kun je beter meteen te spreken. Zo helder was dat ja, gesprek. En toen? Nou, dan kom je dus terug bij Wijfels. En, uh, en, uh, en dan zeg ik, ja, Herman, moet je luisteren? Ik ben daar en daar geweest, maar... Uh, ja, ja, zei hij dan, een hele stereotype houding had. hij altijd op zijn stoel... zat, hij een beetje te wip en de handen zo te vouwen. Juist, ja, doet het daar, ja. ja. En dan was, dan was zijn uh, stelling, ze willen zeker niet, hè? Ik zeg, nee, ze willen niet. Ja, zei hij dan, maar dat moet je anders aanpakken. Zeg maar, wie is hier nu de baas, hè, man? Jij bent toch de baas, dus als jij toch voordoneert dat het zo moet... Nee, nee, nee, zei dan de wijze wijf van... Uh, dat doen we zo hier niet, dat moet je nog even wennen. Bartjan, je moet draagvlak creëren. Dat was dan steeds zijn grote boodschap. En hoe doe je dat? Dra hoe ga je nou in vredesnaam... Hè, dacht ik toen ook van mensen die dus zeggen niet te willen. Want wat zei deze man, de directeur landbouw... Die zei, luister nou, in allerlei statistieken staat... Dat een beetje boer, die heeft zeker twee à drie koeien gemiddeld per hectare. Dat waren al die boekjes van het Centraal Bureau over de Statistiek en het Landbouw-Economisch Instituut. Verzin het. Maar hij zegt: een biologische boer heeft maar één koe per hectare. Dat kan toch nooit uit economisch? Maar goed, dan ging je daar, probeerde hij daar gesprekken over op te zetten. Maar dat was ontzettend lastig. Dus ik heb in het begin enorm, enorm uh, ben ik aangelopen tegen, in mijn ogen dan de onwil. Van de hoge bazen binnen de bank, behalve wijfels, die, die was er ja. absoluut. Maar hoe heeft u het dan, want u heeft natuurlijk wel het een en ander voor elkaar gekregen. Ik bedoel, er is ja. wel degelijk nu ook. Ja. Zijn er een heleboel bedrijven die door de Rabobank worden gesteund om biologischer te worden, hè, ook, duurzamer. Zeker, ja. Dus hoe heeft u dan uiteindelijk die heren, ja. want dat zijn het meestal, die kant op gekregen. Ja, nou ja, de grote kunst, denk ik, en geeft nu nogal wat masterclasses, uh, verandermanagement, zoals het dan mooi heet. En daar komt die vraag ook steeds. En dan zeg je, ja, de kunst is bij dit soort dingen om van binnenuit mensen te verleiden... om dingen die ze zeggen, niet te willen, toch te gaan doen. Dus hoe verleid je iemand nu die de haak in het zand zet... En, en iets niet wil, vaak door onwetendheid? Hè? Dus, dus wat ga je dan doen? Nou, laat ik twee heel concrete voorbeelden noemen. Eén was dat ik op een gegeven moment een keer, uh, s ochtends vroeg... om zeven uur een grote toeringkaart op de Kroeselaan had staan... en ik had uh, zo'n 40, 50 agrarische adviseurs... van de centrale Rabobank Nederland uitgenodigd... om met mij op pad te gaan naar een aantal biologische bedrijven. Nou, en dat is natuurlijk dan de clue van het verhaal toch. Dan moet je niet gaan naar de hobbyisten in dat wereldje... die er ook heel veel zijn, en zeker waren. Steeds minder gelukkig. Maar dan zoek je bijvoorbeeld een paar boeren op die je kent... waarvan je weet dat hun familie gangbaar boerde. Ja, gewoon. Maar dat ja. Gewoon, ja. traditioneel wat ik ja. dat wil noemen. En dat nu de, de opvolger eh, vaak zo'n... dat die eh, naar de biologische of naar de duurzame toer gegaan is. En dan zoek je dus juist die professionals op... Waarvan je weet dat ze dat ook om economische motieven gedaan hebben. Want bij die traditionele denkers geldt dan vaak alleen maar het adagium van geld verdienen en getallen. Dus als je dan komt bij een geslagerij, bij een varkenshouder, bij, nou verzin het wat voor type agrarische bedrijven. En ze ontmoeten daar ineens een boer die ze niet kennen. Maar die ook statistieken in, in de stallen heeft hangen met, met prijsvergelijkingen tussen gangbaar vlees en biologisch vlees. Ja, die vlees. taal kennen ze, het geld. Die taal kennen ze. En als je dan ook de productiecijfers laat zien... dat ook een biologische koe buitengewoon veel liters melk kan geven... dus kortom dat je met keiharde feiten, getallen, mm -hmm. laat zien... Dat het toch, en als ze dan aan het eind van de dag tegen je zeggen... Nou, dat we ook nog eens in een biologisch vegetarisch restaurant hadden gedineerd... wat ze <lacht> ook niet kenden... dat ze dan tegen je zeggen, deze en gene. Goh, Bartjan, we wisten niet... Dat dit bestond. Maar het is natuurlijk ook los van het feit dat er dus wel degelijk natuurlijk geld, goed geld mee te verdienen is. Is het natuurlijk ook een, een, een houding? Is het ook, zijn het soms maatregelen die je moet nemen. terwijl je er misschien minder geld mee kan verdienen? toch? Ja, natuurlijk. Het is, maar dan moet je het tegen elkaar houden. Hoe krijg je ze dan voor elkaar? Ja, dat wordt lastiger. Maar wat vind ik zelf in de hele wereld van duurzaamheid. en maatschappelijk verantwoord ondernemen. steeds belangrijker rol gaat spelen ook. is de ethische kant van het verhaal. Ja. Dus als je op een gegeven moment. Het uh, met keiharde cijfers, maar ik zal zo nog een ander voorbeeld noemen, waar het ook heel simpel uh, bleek, hoewel men aanvankelijk ook dacht dat het lukt niet. Maar de kloe wordt dan van dat je niet alleen gaat kijken puur naar de getallen, dat is belangrijk, en zeker mm -hmm. bij de traditionele denkers, en zeker bij de, in de financiële sector, maar dat je op een gegeven moment ook mensen uh, morele dilemma's voorlegt, dat je zegt, ja, maar zou je nu op een gegeven moment iets nog willen, als je weet dat dat toch uh, nare gevolgen heeft voor de samenleving, dat is ruim. Maar ook misschien van mensen persoonlijk. Ja, voor je kleinkinderen. Om het lekker concreet te maken. Maak maar concreet. Ja. Hè, een, een ander voorbeeld binnen die grote rabo iets waar jaren over gesproken is. Dat is al in 2005 geweest. Uh, toen uh, dacht ik uh, met al die discussies over die CO2-uitstoot van auto's. Waarom gaan wij niet allemaal uh, als leaseauto's bij deze bank... gewoon auto's met het milieulabel ABC rijden? Nou, dat was wat, want ik blijf ook zeggen, en dat is Peter ook met zijn humor, denk ik wat hij bedoelt. Um, er is niets emotioneler voor een vent dan een auto. Dus kom eens aan die auto. En de, de rijden in Nederland reden toen in ieder geval zo'n 5000 lease auto's binnen die organisatie. Ik had eerst uitgerekend wat het de bank aan kosten zou besparen per jaar. als we zouden zeggen: al die 5000 auto's moeten voortaan ABC, een milieulabel gaan dragen. Wat dat bestreefde aan brandstofkosten, aan verzekeringskosten, verzinnen. het. Ja. Dat was een enorm bedrag. Als je daarmee naar je raad van bestuur gaat... en ook mijn toenmalige baas in die raad van bestuur was zeer... Uh, ervan overtuigd dat duurzaamheid moest economisch... absoluut profijt opleveren, anders voelde hij er niets voor. En je kunt hem dan met harde getallen aantonen. Dan was zo'n besluit... In ja. no time genomen. Nou is het wel zo dat ik gisteren Jan Terlouw sprak... die ja. ook zich heel erg, hè, de ja, ja. oud-voorman van D66, uh, die was hier ook te gast. Um, en die zei, ja weet je, uh, die is ook heel erg druk met ja. allerlei... Uh, he, he, rondgangen hem, ja. langs allerlei uh, bijeenkomsten om te praten over duurzaamheid... Ja. en te pleiten voor duurzaamheid. Uh, die zegt, ja, uiteindelijk is het de politiek die je tegenhoudt... en, heel belangrijk ook, de olielobby, die is zo sterk... Ja. Is het zo, wat heeft u los van het feit dat er mensen zoals u... dat, Ja, u gaat siek, <lacht> <lacht> een beetje sip kijken. Want hoe moet het dan? Want... Ja. Nou ja, hoe moet het dan? Ik denk dat het een kwestie van lange adem is. Maar één ding, en dat was ook de kreet op de trui die wij hadden... als mijn, mijn uh, afdeling, dat heette dan een directoraat binnen zo'n bank. Mm -hmm. Dus uh, wij allen hadden een bedrijfstrui... en er stond achterop uh, gedrukt heel groot frappé toujours. Het is bij duurzaamheid echt frappé toujours... in de zin van, je moet op een vriendelijke manier blijven meppen... om het tussen de oren te krijgen. En dat is dus een kwestie van hele lange adem... waarin je constant maar zowel naar die economische kant... de mensen moet zien te overtuigen dat het profijtelijk ja, is. Ja, en dus die ethische kant. En dan vind ik in toenemende mate... want als je nu kijkt waar mensen zich ontzettend over opwinden... voor dingen in de samenleving waarvan we nu zeggen... dat moet toch eigenlijk niet meer kunnen. En of het nou de oud avondrellen zijn of het nou andere vreselijke dingen zijn die gebeuren... dan zeggen we toch steeds meer... dit is toch niet meer wat wij willen in onze samenleving. Dus speel het op die twee kanten. En dan moet je daar heel lang mee bezig blijven. Ja, en de politiek, ik vind ook dat de politiek buitengewoon slecht is in het consequent doorvoeren van maatregelen ja. die uh, duurzaamheid bevorderen. Maar goed, inmiddels zit u op uw boerderij, uh, ver weg eigenlijk van, uh, van Den Haag. In ieder geval, een heleboel commissariaten waarin u zit, die bent u ook aan het afbouwen om gewoon echt tot rust te komen, ja. is, is de indruk uh, van mij. Um, u stuurde ons uw cv, waarop stond als levensmotto: Waar een wil is, is een omweg. Ja. Die, uh, dat gebruik ik al heel lang als motto, en het werkt buitengewoon, kan ik zeggen. Dus vandaar dat ik het ook nog volhou. Uh, mensen die, die, heel, die roepen heel vaak, als ze iets niet voor elkaar krijgen, dat het niet kan. He, dus, uh, en zeker in de financiële werkmaak, als, als flauwe grap vaak ook wel, als je een bankier midden in de nacht wakker maakt, is het eerste wat die roept, dit kan niet. <laughs> uh, dus je hebt ontzettend de neiging om dingen niet te vinden kunnen. En dan hebben we het natuurlijk over financieringsvraagstuk. Nou, Heel veel mensen die niet het doorzettingsvermogen hebben... die niet de, de, de, uh, de zwang hebben om te zeggen... ik wil per se dingen veranderd krijgen in, in mijn leven. Doorzetten is het dus eigenlijk dus Doorzettingsvermogen. Doorzetten, doorzetten, doorzetten. Maar ook creatief denken. Uh, draagvlak zoeken, partners zoeken. Vooral coalities zien te smeden met allerlei partijen... die als stakeholder, om maar een moeilijk woord te gebruiken... daarbij betrokken zijn... En dan is het een kwestie van niet opgeven. Dus waar een wil is en om staat bij mij van... als het niet recht op het doel af kan op een makkelijke manier... dan moet je soms... ik kan het geduld maar, hebben om jaren soms te ploeteren aan een bepaald iets... waar mensen al, al weet ik hoe vaak zeggen... joh houden er dan maar op, want het wordt nooit wat. En toch komen er dan af en toe weer signalen terug... dat ik denk als we nog maar lang genoeg volhouden gaat het lukken. Het voor de muziek uitlopen kun je ook zeggen: als je dat ja, doet en het bevredigt je niet, dan hou je er misschien mee op. Ja, Maar goed, uw, uw motto was dus doorzetten, doorzetten, doorzetten. doorzetten. doorzetten. Ja. En, niet en als u dan nu in uw boerderij zit hè? Ja. Uh, en u denkt terug aan uw periode bij de Rabenbank en Triodosbank... Um, wat zijn dan de levenslessen die u bijvoorbeeld aan die kleinkinderen waar u het over heeft wil doorgeven? Uh, nou, en, en een paar heb ik er, denk ik. Eén is, uh, als ik nu zelf kijk op mijn leeftijd naar lieden die rond de 30 zijn, 30, 35. Ik zie het ook aan mijn zoons, maar ook aan anderen rond die leeftijd. En, en, ik, en ik zie ze dan bezig en denk: jongens, dat gaat zo niet lukken. En interessant is dan dat ik denk: ja, toen ik zo oud was, probeerde ik het zo ook. Dus ik zie toch wel in dat als, als een wijze les dat je op een gegeven moment moet proberen. Eh, soms wat minder eigenwijs te zijn dan je denkt dat het kan en verantwoord is. Want. Uh, er zijn minder toch... eigenwijs te zijn, wat bedoelt u? Nou, dat je dan op die leeftijd, als je 30, 35 bent... denk je dat je toch vaak okay. de wijsheid meer in pacht hebt dan... En wat zegt u dan? Dit moet jij dus niet doen, maar wat moet je dan wel doen? Nou, wat... dan ga ik op grond van mijn eigen ervaringen zeggen... nou, misschien zou je toch eens wat anders moeten aanpakken. En dat kan zijn door meer geduld te hebben. Dat is lastig, zeker als je zo enthousiast bent... om dan geduld te moeten opbrengen om te zeggen... nou ja, als het vandaag niet lukt, dan morgen maar. Maar blijf wel volhouden. Ja. Uh, doet misschien dingen op een andere manier... of ga ze even een paar stappen terug doen om te proberen... met reflectie van anderen in te zien of je de weg waarop je bezig was... wel door moet zetten of dat je niet een andere weg zou moeten doen. En hebben die zoons ook geleden onder uw drift, onder uw behoefte aan... Uh... Uh, dat denk ik wel, want ik, heb, uh, ik vind het natuurlijk toch best enerzijds ontzettend leuk... als ze nu zeggen, pap, wat je nu met onze kinderen doet... Eh, oftewel mijn kleinkinderen, dat heb je met ons eh, als vader nooit gedaan dan is dat enerzijds, doet dat pijn, dat meen ik. Dan denk ik, potverdor, ja, ik heb met jullie allerlei dingen niet gedaan... waar ik nu tijd van maak voor de kleinkind. Dus dat is ook, ook een les. He, maar ja, dan ben je zo bezig met je eigen carrière. Zeg je dat ook, zegt u dat ook tegen ze? Ja. Dat, dat zijn ook gesprekken die ik heel goed... Ik hou bijvoorbeeld elk jaar al jarenlang... en de laatste jaar wordt het dan wat in de versloffing als ik niet al pas... een jaargesprek met mijn kinderen... En dat ze hebben ze altijd onvoorstelbare op prijs gesteld. Ik me er vaak aan herinneren als ik het eens een keer vergat. En dat doet nog wel eens nu. Maar dan compenseren we dat weer op een andere manier. En wat dan, wordt daar besproken? Een jaargesprek is dat ik met elk van de drie kinderen... anderhalf, twee uur lang apart ergens ga zitten om de beurt. En dan vertel ik wat ik van hen vond... hoe ze zich gedragen hebben het afgelopen jaar. Maar ik krijg ook mijn lessen... Ja. Uh, ik vraag om reflectie Noem van... Noem maar het. eens eentje wat u heeft teruggekregen. Nou, dat ze mijn uh, omgang uh, in het huwelijksleven nog wel eens uh, opmerkingen over hadden. Ja, drie keer gescheiden geloof ja, ik, hè? Dus dat, ja, dan heb je toch een bepaalde reputatie, zou ik bijna zeggen. Ja. En dat zijn onderwerpen waar ze ook niet voor schoon, om mij daar ook over te vertellen. En trok u zich daar wat van aan ook? Ik, ik geloof dat ik er nu eindelijk heel veel van aangetrokken heb. Ja, de vierde vrouw, daar blijft u bij. Absoluut. Ja. En ik heb begrepen dat u zelfs uh, aan het zaaien gaat... met een kalender waar de sterren relevant zijn. Nou, in de biologisch dynamische landbouw... let wel biologisch dynamische landbouw... daar wordt gewerkt met de zaaikalender van Maria Toen. Maria Toen is er nog... Ik geloof dat ze nog steeds leeft, een Duitse mevrouw... die elk jaar een kalender maakt... waarin ze dus keurig netjes aangeeft... Uh, op welke dag, op welk uur zo ongeveer uh, welke ras of welk soort Ja, En dat moet doet zaken. u? Ik niet, ik volg die kalender niet. Okay. Bij mij is het zo dat ik moet zaaien wanneer ik tijd heb en niet wanneer het moet. Want ik heb soms niet tijd als het moet, dus dan doe ik het wanneer ik tijd heb. Ja. En de Rabobank-vrienden komen die nog over de vloer? Ja, er zijn nog zeker mensen waar ik nog regelmatig contact mee heb. En dus zowel van Trivalsbank als Rabobank, dat is uh, nog vaste prik. En um, wat, uh, wanneer wordt het eerst volgende eindejaarsgesprek met uw kinderen? Of nou ja, is het net ik, geweest? Alle, nee, dus ik moet ze over afgelopen jaar alle drie nog hebben eigenlijk. Dus dat, dat gaat wel gebeuren. En zijn dat boekwerken? Schrijft u daarin wat u wilt bespreken? Nee, nee, nee Allemaal nee, dat, uit het hoofd? Dat, ja, daar wordt wel even over nagedacht van tevoren. Maar dat zijn hele open gesprekken. Meestal onder het genot van een, een goede hap en een glas. Ja, wordt er gehuild wel eens? En ook. Ja, dat zijn ook, kunnen ook hele emotionele gesprekken zijn. Dat gaat heel diep. Dat, wordt, dat zijn echt hele intieme gesprekken. Die gaan heel diep en uh, daar wordt geen blad van de mond genomen. Dus dat is af en toe zo emotioneel dat er gehaald wordt. Ja. Ja. En dat maakt de, de openheid maakt die ook niet dingen stuk wel eens? Nee, daar, ik denk dat we zoveel ook dat weten van we moeten dat heel voorzichtig doen. Het gaat er namelijk niet om om elkaar te kwetsen. Nee. Het gaat erom dat we het als, als lessen... Uh, ja. accepteren, om daarvan te leren en dingen misschien... En alder. juist dichter bij elkaar te komen. De, de band met mijn drie kinderen is zo hecht. Ik kan me niet voorstellen dat die hechter zou kunnen zijn. Ik vind het een ongelooflijk goed voornemen voor 2013. Die ga ik ja. onthouden. Ja. <laughs> Wie weet. Ja. Dank u wel voor uw komst. Ik, uh, ik sprak uh, oud-bankier Bart-Jan Krauwel. En heel veel succes met al die dieren op uw boerderij. Dank. Ja, Dit was hem, de uitzending voor vandaag op onze site. Twee dingen... Uh, .nl, meer uh, informatie over onze gast en reacties. Ja, BNN zit er voor, klaar voor. Willemijn Veenhoven, hallo daar. Goedenavond. Goedenavond. Ja, raad maar. Uh, Hebben we het erover of niet? Je, zorg Jeta? Nee. Oh, wat dan? Het nieuws van de dag. Oh, ja, Rafael en. De, ja, ja, die, Sylvie Meis. Rafa die zijn Sylvie. uit elkaar, hè? Die zijn uit elkaar. En daar gaan we het niet over hebben. Nee. Wel, wel, nou ja, natuurlijk wel. Maar we hebben het over. Het, het, het, de merken: Rafael en Sylvie, ja. hoe heeft de een de ander geholpen? Ja, ja ik dacht namelijk dat, dat ze heel gelukkig kunnen. waren samen. Maar ja. ja, niks is minder waar. Nee, blijkbaar. Ah, dramatisch. Ja. Maar vooral, we hebben het dus over de marketing erachter. Want het, het schijnt, zeggen sommigen, één groot uitgedacht plan, dat hele huwelijk. Nou, daar hebben we het over. En natuurlijk oh. over nog veel meer. Maar eerst het nieuws van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 De burgeroorlog in Syrië heeft meer dan 60.000 mensen het leven gekost. Veel meer dan Syrische activisten onlangs hebben gemeld. Het nieuwe cijfer komt van Navi Pillay, de hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten. Een Syrische mensenrechtenorganisatie kwam onlangs tot een dodental van 45.000. Maar de VN komt na analyse op 15.000 doden meer. En gezien het dodental van de laatste weken... ligt het werkelijke aantal doden inmiddels waarschijnlijk boven de 60.000, zei Pillay.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 Het is twee over half negen. Goedenavond. Het was vanochtend alsof de wereld een klein beetje stopte met draaien. Misschien bedoelden de Maya's dat dan wel toen ze het hadden over het grote einde. Rafaal en Sylvie van der Vaart zijn uit elkaar. Het kan je niet ontgaan zijn. Wij kijken de na negen naar het merk Sylvie en Raf. En een doorbraak eindelijk in een gruwelijke zaak in Meppel... waarbij een hoogbejaarde vrouw werd vermoord. Onze misdaadman Mick van Whaley, die weet alle ins en outs zometeen. Als je de webcam aanzet, radio1.nl, dan zie je Koert Westerman naast me zitten. Dikke kans dat je die vorige week ook op tv hebt gezien. Want uh, hij is de man van de darts, een van de darts gezichten van RTL 7. Gisteravond ruim 1,7 miljoen mensen. Ja, geweldig. Ongelooflijk. Het was geweldig. Ja, Heerlijk. Werd jij wakker en, en wreef je in je ogen en keek je toen nog een keer naar die ja, cijfers? En dacht dat was wow. al met de halve finale, moet ik zeggen, op 30 december, uh, 1,4 miljoen, dachten we oh, daar waren twee Nederlanders nog in. Ja. Rimmel van Barneveld en Michael van Gerwen. Die laatste alleen in de finale, maar tegen de grootste ooit, Phil Taylor. En dan gemiddeld over de hele avond. Hè? Want het is niet dat er even een half uurtje darts is uitgezonden. Maar dan was ik van half negen tot twaalf uur, zeg maar. En gemiddeld 1,7. Nou, dat is voor zo'n zender als RTL 7 bizar goed. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar dan nou vooral erachter, want natuurlijk 98 was het... Hè, dat Barney ja. voor het eerste uh, wereldkampioenschap won. Toen is het een tijdje ongelooflijk populair geweest. En daarna zakte het helemaal in. Ja. En nu is het weer terug. En de vraag is, hoe kan dat? En daar hebben we het zo meteen over.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 heels off because I'm 2007 van de band Lieve. Inmiddels zijn ze uit elkaar. Wonder Woman. Radio 1. BNN. Today. Opnieuw succes voor het OM dankzij DNA-onderzoek. De ABC-moord uit 2009. Waarbij een 88-jarige vrouw op brute wijze om het leven werd gebracht. In haar kamer. In een verzorgingshuis in Meppel. Die moord. Die lijkt te zijn opgelost. Vandaag is een 22-jarige jongen uit Meppel. Aangehouden. Onze eigen crime-expert, Mick van Welie. Goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Hi, wie is deze jongen? Het is uh, een 22-jarige jongen, zoals je zei. Uh, Esjan M. Het is de zoon van een Afghaans... Of, het, is, het is een Afghaans gezin. Mm -hmm. uh, ze wonen een tijd in Staphorst... en wonen nu een paar jaar in Weppel. Ja, eigenlijk een keurig gezin. Uh, goede mensen, uh, goed opgeleid... De jongen was een beetje een, een, een loner, maar niet... niet, niet uh, ja, de, de, de jongen heeft in het verleden een paar dingetjes gedaan, maar kleine delicten. In ieder geval geen zedenzaken, want hier dat een zwaar zedenaspect bij, bij deze Ja, is, dat, is dat nou al zeker? Want ja, dat is honderd zeker. Dat, zeker. Je, dat is 100% zeker. Dat is honderd zeker. Je moet je zo voorstellen, om even, even te gaan naar 2009. Ja. Op 16 juni, de vrouw was een suikerpatiënt, woonde in een bejaardentehuis op de begaande grond. En s'nachts uh, gingen er eigenlijk routinematige verpleegster naar die kamer om haar suiker te geven. En op dat moment uh, zag ze nog net dat er een jongen boven haar hing... en door het raam geschrokken naar buiten ging. En uh, de vrouw was dus getaped en uh, half ontkleed en lag in bed. En uh, goed, de politie geeft niet alles prijs hè, over, over hoe ze is aangetroffen. Dat is allemaal daderinformatie. Ja. Maar vaststaat in ieder geval dat er een aanranding is geweest... of een poging tot aanranding. En, uh, echt een, toch een zeden, uh, aspect Het is en, een, uh, een, een idioot verhaal, hè? Dit? Het, ja, het is verschrikkelijk triest. Het is achtend, maar... Het raar is ook: ze hebben altijd vanaf het begin af aan gezegd: van uh, de kans is erg groot dat het een jonge dader is. En, en je moet je voorstellen, deze jongen was toen 18. Ja. Hij, hij, en dan heb je het over een, een, ja, een aanranding van een, van een vrouw van 8. Maar waar, waarom, uit... je zegt, ze wisten toen al dat de kans groot was dat het een jonge dader was. Hoezo? Nou, niet, niet dat ze zich helemaal specifiek richten op, op uh, jonge daders. Maar het is vaker zo dat bij, bij aanrandingen of verkrachtingen van bejaarden. Uh, vrouwen, dat daar jonge slachtoffers bij zijn betrokken. We hebben een geval gehad hier in Jong, zuid -Laden. Jonge daders. Jonge daders. Ja. ja. Een geval gehad in zuid laren van een jonge geloof, ik, nou, een jonge tiener, 13, 14 jaar, die een, een, een twee vrouwen van in de zeventig uh, aanranden. En dat heeft uh, mogelijk te maken met um, ja uh, niet kunnen scoren bij vrouwen en dan kwetsbare slachtoffers uitzoeken Man. frustratie. Ja, het is, het is het is heel bizar. Ja. En, maar goed, um, de, de, de politie die die kent ook deze theorie, dus. Dat was een reden waarom vanaf het begin al een jonge dader in beeld was. Nou ja, Eén van de redenen. Niet, niet, niet in beeld, maar goed, de, de kans was vrij groot ja. uh, dat het ja. een jonge dader was. En, en het rare is, ze hebben dus, die zaak was bijna onoplosbaar. Toen hebben ze een bevolkingsonderzoek gedaan. Dus uh, vroegen mensen vrijwillig DNA af te, mm -hmm. uh, af te laten staan. En een uh, van de mensen die toen op de lijst stond... en die heeft geweigerd DNA af te staan, was deze Eesjan. Ja. Hij was een van de acht jongens, dus hij stond eigenlijk op een lijst. Alleen, justitie zegt altijd... We kunnen niet, uh, we gaan niet kijken naar de mensen die je DNA uh, weigeren af te staan. Maar hij stond wel op een lijst en hij liep tegen de lamp. Uh, maar eerder dit jaar. Dan ja. denk je toch met mijn boerenverstand, denk ik. Dan, dan hou je als politie hem in ieder geval in de gaten. Toch? Ja, weet je, ik vind het heel moeilijk. Ik, ik kan me niet voorstellen dat je, dat je uh, opschrijft wel, uh, wie de weigeraars zijn en daar verder en niks, niks mee, doet. mee doet. Nee, ik, ik, ik, ik, ik nee. geloof niet. de politie zegt eigenlijk, joh. Die, uh, uh, we kijken er verder niet naar, we gaan er niet op reageren. Maar goed, ik weet het niet. In ieder geval. Het heeft dit tot jaar, nu geduurd. Het heeft tot nu geduurd en dit jaar liep hij tegen de lamp. Uh, voor hij was betrokken bij een incident waarbij agenten werden mishandeld. En hij moest dus uh, verplicht DNA afstaan. Het is een zogenaamd vierjaarsdelict. Dan moet je uh, DNA afstaan. Dat gooiden ze door de database, want ze hadden van, DNA uh, uit die kamer van die mevrouw. En hoppakee, een, een hit. Dus uh, eind december belden ze op met justitie hier in uh, Drenthe van uh, we hebben iemand. En hij zit dus vast. En uh, deze week gaat de zaak verder. Komende vrijdag ja. wordt hij voorgeleid? Ja, hij is vanochtend uh, opgepakt. En hij wordt uh, komende vrijdag voorgeleid. En uh, uh, ja, het is een loepzuiver: beetje. Uh, dus het moet erg gek lopen. wil er niks mee Dat te maken hebben. Helder verhaal. Mick, dankjewel. Morgen spreken we jou weer. Dan hebben we het over nog veel meer crimezaken. Tot dan. Jo, hoi. Michael Kiwanuka, I'll get along. I don't call I still get low I'll get along, hoor je van Michael Kiwanuka. Na de overwinning van Barney, je weet het misschien nog wel, in 1998... en de, de gloriejaren die daarna volgden... werd uiteindelijk de belangstelling voor het darten langzaamaan steeds minder. Maar, je zal het gezien hebben wellicht, de sport is weer helemaal terug. Maar gisteren keken er maar liefst 1,7, nee, dik 1,7 miljoen Nederlanders... <lacht> naar de finale van het WK darts en we hadden het er net al even over RTL 7 presentator Koen Westerman van de darts dat is een ongelofelijk koert is een ongelofelijk aantal ja, ja. voor RTL 7 wel is uh, dus één keer overtroffen dat was in 2005 meen ik 2010 Ajax, misschien ja Ajax, uh, ijsprent ja, ja. ja. Toen had uh, RTL het, het, het voetbal even een jaartje ja. na het talpa avontuur. En nou ja, dat is voor die zender bizar. Ja, en het doet een beetje, denk ik, ik zei net 98, het jaar waarin uh, Rema van Barneveld uh, de WK Darts voor het eerst won. Toen was het een beetje een tijd, ik weet het nog wel, in één keer in elk café ja. hing een dartsbord, iedereen, iedereen deed eraan. Ja. Toen is dat langzamerhand een beetje ja, verdwenen. Klopt. Of zo. Klopt. Hoe kan het dat het nu weer terug is? Het, dat kan omdat, uh, uh, omdat het nu anders aangepakt wordt dan destijds. Omdat nu heel veel darters in één bond zitten. Destijds was uh, Van Barneveld nog uh, een BDO-man. Uh, die bond heette BDO. En PDC was er al uh, met Phil Taylor, de beste dar darter ooit. Ja. En die en, Barney en zijn cornuiten, die zaten nog bij de BDO. BDO de de was een was, prachtig, was een uh, beetje een beetje gebonden, ja, geloof ik. Dat, dat kwam ook door waar het was. Dat leek zij. Dat, dat, dat, dat was echt. Ja, dat is oude vergane glorie. Maar daardoor had het wel heel veel charme. Ja. Alleen, ja. Alles is in deze wereld een kwestie van geld. En uh, op een bepaald moment gingen ze bij de PDC de zaken zo aanpakken... dat het voor bijna alle darters zeer lucratief werd... om toch daar maar naar over te stappen. En... Ze wilden ook met de beste darter aller tijden in het strijdperk kunnen treden. En Barney tegen Taylor, dat was de affiche. Nou, dat is er ook van gekomen. Dus al die toppers zoals Barney zijn ja, overgestapt naar die nieuwe bijna bond. Bijna allemaal, ja. En, uh, en uh, die bond, daar, daar zwaait de scepter ene Barry Hearn. Ja. Dat is een man die, die gepokt en gemazeld is in de bokswereld. Hij heeft het snoeker in handen gehad. Een Engelsman die, ja, laten we zeggen, niet altijd heel erg lief en aardig uh, zijn <lacht> zin probeert te krijgen. Maar hij heeft wel een Visie. Maar wat heeft hij dan veranderd? Specifiek? Nou, hij heeft uh, uh, dat darts heeft hij toch een soort van meer cachet gegeven. En daarmee bedoel ik dat die. Uh, ja, ik weet niet. Mensen hebben het misschien niet gezien, maar het ziet er allemaal perfect uit. Je hebt een soort van uh, biervesten op de achtergrond. Je hebt mooie vrouwen met grote borsten. Um, ze doen ingestudeerde dansjes. Ja. Je hebt opkomstmuziek. Je hebt een, een, een schreeuwende. Het lijkt wel een boksopkomst ook. Ja. Hè? We het hebben is... zo'n een, een voorbeeld daarvan. Oh. Een fragmentje. Want die, maar dat deden ze natuurlijk vroeger ook al wel. Hè? Die, die, Jawel, die opkomst Maar, maar... maar het is er het is allemaal nog wat gelikter. Zeker. We hebben de opkomst van uh, onze. Michael van Gerwen. Oh leuk. Mighty Mike. Ladies ja, and from the Nederlands is of the World Grand Prix. Time to meet M Michael. geweldig. Je hoort daar Frank Visschraper en, uh, tegen... en Jacques Nieuwlaat, de commentatoren. Uh, zo heeft iedereen, alle darts hebben nu hun eigen uh, opkomstmuziek uiteraard. Maar het, het geheim daarvan is ook, want hij had eerst Breathe van Prodigy. Maar ja, dat is niet lekker meezingen. Nee. Dit... Le, le, le, le, le. Seven Nation Army. Kunnen ja. Al die dronken Engelsen, die, die kunnen dat gewoon lekker Ik Dus daar is doen. over nagedacht. Ja, Vincent is... van der Voort bijvoorbeeld heeft uh, Casey and the Sunshine Band, Band Give It Up. En dan gaat dan van de, uh, Vincent van der Voort, van der Voort, Vincent <laughs> van der Voort. Dat, ja, als je, als je er een paar op hebt, is ja, het lekker makkelijk. Lekker, ja, ja. ja, ja. Nou, heb ik, ook, ik heb me vanmiddag een beetje in verdiept. En toen zag ik op YouTube een beetje hoe het dan vroeger was bij ja. die oude Bond. Een beetje houd je touwtje kneuterig. Bijvoorbeeld Lob. die gast Ted de Count Henkie. Ja, geweldig. V beschrijf even wat voor figuur nou, dat Ted is. Ted Henky Count Henkie is een soort dokter Frankenstein-achtig. Een, een vampier. Ja. Hij deelt ook uh, van die uh, hoe heet het, vleermuizen uit. En, uh, en dan heeft hij een cape en dan komt hij op het podium. en dan. Nou, dat doet is hij hilarisch. Cape, ja. En dan strooit hij met plastic vleermuisjes. Maar het gaat ja. op dit moment niet zo goed met Ted Henkie. Ik maar... weet niet of je dat hebt meegekregen, maar in, in november van dit jaar... Toen uh, was hij aan het gooien tegen Vincent van Gerwen Vergerwen in de Grand Slam of Darts. En toen dacht iedereen, wat is er met hem aan de hand? Heeft hij zoveel gedronken, het raar te doen en zijn rare gezichtsuitdrukking? Bleek dat hij dus uh, even ervoor of op het podium een lichte beroerte had gehad. Dus daarom is, is hij, uh, daarom is hij een, een poosje uitgeschakeld. Ja. Daarom was hij er ook niet bij. Uh, in, maar dat was dus oude stijl, oude stijl, nieuwe stijl. doen we niet meer met zo'n capeje, dat is achterlijk. Dat, uh, dat moet allemaal wat gelikter. We hebben even Remo van Barneveld uh, ge, gebeld. En die geeft wat meer redenen nog waarom het nu veel beter gaat. Die zegt bijvoorbeeld de manier waarop het tegenwoordig in beeld wordt gebracht. Ja, die hebben het een beetje uh, laten doodbloeden vind ik zelf. En uh, hebben er de laatste tijd gewoon, uh, gewoon niks meer aan gedaan. Wel de rechten ervan hebben maar niks meer uitziende, ja dan uh, doe dan het snel dood hoor. Kijk, ik ken 1,7 miljoen, dat, dat is geen grapje. Weet je, dat is gewoon serieuze kijkcijfers. dat is dat is niet zomaar dat je dat even weg kan cijferen als zijn kroegsport of weet ik het wat. Weet je? Je, je hebt gewoon te maken met met, met goede kijkcijfers nu. En ik denk dat RTL, daar, RTL 7 daar verschrikkelijk blij mee is. Dit was een andere quote. Hij vertelt, ja. SBS6 heeft het eigenlijk een beetje ja, laten doodbloeden. Die, hadden, die hebben het groot gemaakt. Laten we daar uh, heel uh, uh, duidelijk die over rechte, zijn. Ja. Die, hebben toen, uh, die zijn erin gestapt en het was echt een goudmijn, een hoofdprijs. Zenders zijn daarna op zoek geweest naar weer zo'n goudmijn... Poker of wat, al die andere dingen. Maar dit was toch de goudmijn. Maar dat liep nou, een waar, beetje waarom af. Waarom hebben ze het zo laten lopen dan? Ja, dit liep een beetje af. En, en Raymond van Barneveld zelf kwam, kwam in een redelijke dip, ook qua vorm. Het Nederlands succes bleef uit. En toen hadden ze nog wel de rechten. Maar nou zegt Raymond, hebben ze het eigenlijk min of meer bewust dood laten bloeden. Zodat er geen concurrent zou kunnen komen die ermee aan de haal uh, ging. Nou ja, ja dat, dat heeft RTL 7 dus wel gedaan. Omdat daar inmiddels iemand de leiding heeft die ja, een goed gevoel heeft voor de doelgroep van die zender. Die heeft het opgepakt en nu is het weer groot. Dus ja, de man is een ziener, die Marco Laurens. Hij heeft het goed gedaan en dan zegt Remmer van Barneveld dus ook nog... die andere reden en de manier waarop het tegenwoordig in beeld wordt gebracht helpt ook. Kijk, RTL heeft de rechten van de darts uh, voorlopig nog voor een jaar begrepen. Die uitzendingen die worden al beter. Uh, nu met mensen die kennis van zaken hebben, die over de sport praten... En, en niet met, met 20, 30 mensen die, die het leuk vinden om achter de presentator te gaan zitten... met een mobieltje van, joh, heb je mij gezien? Uh, even smaien, ja hoor, ik ben in beeld. Ja, dat was vorig jaar. Vorig jaar zat iedereen te twitteren of te, te sms mam ik ben in beeld. Vorig jaar hadden we echt een kroegsfeer gecreëerd. Ja. En er uh, was ook publiek en je kon, uh, er was een bekende Nederlander die kwam langs. Het was allemaal... Ik vond het hartstikke leuk, maar oké, okay, het kwam wat rommelig over. Deze keer hebben, hadden we gewoon een hele strakke studio. We hadden P. we hadden Roland Scholten, uh, we hadden Niels de Ruiter... en gisteren zelfs ook Remo van Barneveld zelf, om de dingen te duiden. Dat betekent dus een vrij serieuze aanpak uh, en de lol en de, en de entertainment... Die kwam vanuit de zaal in, in Londen. Ja. Kortom, het is wat geprofessionaliseerd, kan je wel zeggen. Behoorlijk, ja. Behoorlijk. Behoorlijk. En Barney zelf is natuurlijk ook afgevallen. Zeker. Helemaal, uh... Hij is nou op een gala in Londen. Het is knap dat jullie hem nog aan de lijn hebben gehad. Alles voor de show. Alles voor de show. Will you fly as fast and free as my love can? Tell me who you are, just let me know. It I touch the sky every night and try to find the brightest star Van Anouk. Met veel belletjes stardust. Oorlogsfotograaf Tom Daams die is 28 en is op weg naar Syrië. Voor ons uh, houdt hij een dagboek bij van zijn reis. Tot nu toe was die reis niet heel erg succesvol. Hoewel hij van alles probeert, zit hij nog steeds vast in Jordanië. En alsof dat nog niet genoeg is, krijgt hij ook nog kritiek op zijn bord van Arabist Maarten Zegers. Vandaag in dag 7 scheelt hij een appeltje met critici en is er toch een klein lichtpuntje in zicht. Dit is Tom Daams, oorlogsfotograaf vanuit Jordanië, Amman. Ten eerste, iedereen een gelukkig nieuwjaar. Uh, oud en nieuw gaat hier in uh, Jordanië gaat heel anders. De uh, mensen schieten met hun geweren in de lucht. In plaats van vuurwerk afsteken, dat is heel anders. En uh, ik heb het uh, best zwaar gehad de afgelopen dagen. Want ja, het leek gewoon onmogelijk om een serie binnen te komen. En uh, ik had er zoveel uh, geprobeerd en... Uh, ik was echt hopeloos, ik wou bijna opgeven. Ik had zoiets van, nou fuck it, ik ga terug naar huis en uh, ik uh, verzin wel iets anders. Dus toen heb ik met mijn moeder gesproken en mijn moeder heeft me toen uh, moeten ingepraat. Een beetje geluk zit ik in ieder geval, zit ik hopelijk maandag toch echt in serie. Um, iets langer dan een week geleden stond uh, was er een kritisch artikel in de Volkskrant... waarin Maarten Zegers zich kritisch uitte over mij. Iets wat mij heel erg dwars zat, was uh, dat hij vermelde... Dat ik alleen met een doosje medicijnen dacht de mensen in Aleppo te kunnen helpen. Nou, dat is, dat is volstrekt onzin, want uiteindelijk had ik uh, meer dan 300 pillen aan medicijnen bij me. Waarvan vier verschillende soorten medicijnen. En daar waren ze sowieso in het ziekenhuis hartstikke blij mee. Ik heb nog nooit zoveel vreugde op, op mensen hun gezicht gezien. Daarnaast vond ik het wel aardig dat hij mij een adem noemde met Jan Eikelboom. Want Jan Eikelboom is, is mijn held en ik vind het een uh, geweldige verslaggever toen het weer in Gaza losbarstte, uh, toen uh, stond hij daar uh, rustig uh, verslag te geven op televisie. Terwijl achter hem van alles explodeerde. Zulke soort dingen dat zie je Maarten Zegers niet doen. Uh, de kritiek die hij uit over mij, over uh, dat ik alleen maar graag over mezelf praat of weet ik veel wat. Dat is, dat is helemaal niet waar. Maar ik moet wel zeggen, uh, als ik... Um, als ik door middel van mijn eigen verhalen mensen inzicht kan geven over de situatie daar, dan vind ik dat een goede zaak. Dan lijkt mij dat um, ja, ik succes heb. En daarnaast, uh, ik ontvang nog dagelijks eigenlijk uh, e-mails van um, ja, mensen die het, heel, die het verschrikkelijk goed vinden wat ik doe. En um, wat Maarten Zeger schrijft in zijn artikel is echt een soort van. Uh, zwartmakerij met zijn uiteindelijke doel om, uh, iemand oh ja, om zijn eigen boek te kunnen verkopen. Het nieuws dan met Freddy van Tijn. Ja. Hoe klinkt het leven van avonturierster Arita Baijens? De vrouw die met kamelen door de woestijn trekt. Het leuke was toen ik met hem meeging, die woestijn in, en met die kamelen. Dat voelde als een oude jas.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 E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. Ematching.nl. Durft u het aan? Dit is Radio 1.